9 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. gebleven politieke gevangenen vrijlaten. Dat heeft Aung San Suu Kyi bekendgemaakt. Die in Myanmar meer macht heeft dan de president. Op dit moment zijn er nog zo'n 100 politieke gevangenen. die door het vroegere militaire bewind in de cel waren gezet. De regering kon nog niet zeggen wanneer ze allemaal vrij zullen zijn. De omschreden rabbijn Eliezer Berland, die bekend staat als de seksrabijn, is aangehouden in Zuid-Afrika. Berland wordt al drie jaar door de Israëlische politie gezocht. In die periode bezocht hij meerdere landen, waaronder ook Nederland. Israël wil de rabbijn vervolgen voor seksueel misbruik van vrouwelijke volgelingen. Dat heeft hem in de media de bijnaam Seksrabijn opgeleverd. Berland is deze week aangehouden in Johannesburg. Israël heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Den Haag is iemand op straat doodgestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. De steekpartij was in de buurt van station Mariahoeve. De omgeving van het station is vanwege het politieonderzoek afgezet. Ook mogen er voorlopig geen treinen stoppen op het station. Over de identiteit van het slachtoffer of de toedracht van de steekpartij... heeft de politie nog niets gezegd. Enkele duizenden Syrische opstandelingen hebben het is bolwerk Al rij veroverd... Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... hebben groepen rebellen, verenigd onder de vlag van het Vrije Syrische Leger... het grootste deel van de stad ingenomen en de extremisten verjaagd. Al ligt in de buurt met, van de grens met Turkije. De afgelopen tijd hebben de opstandelingen meerdere dorpen... langs de Turkse grens veroverd op terreurgroep IS. Strijders van het Vrije Syrische Leger krijgen hun wapens van onder meer uit Turkije.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 En dat was uh, de Dirty Colors uit de BTW uit Tiel, geloof ik, komen ze deze band. En uh, Amazon Girls hebben daar ook uh, een uh, belangrijke popprijs uh, in 2014, hebben ze die uh, gewonnen. En uh, ze zijn ook uh, twee keer bij ons geweest. Eén keer uh, was dat hier met drie man en de tweede keer zelfs met uh, vier man, sterk. Toen was uh, de hele band er. Uh, en wat heel erg leuk was, toen bij de, vierde keer, of bij de tweede keer, toen hadden ze wel een, een leuke akoestische sessie. Oh. Bij de eerste keer, toen werd er nog even een, een stoel, geloof ik, nog een beetje omgedraaid. Tot een drum, drumstel. Maar goed, het mocht de pret niet drukken. Amazon Girl hoorde je trouwens, dit tweede uur van alternatieve film waar het weer iets steviger aan toe gaat. Zoals bijvoorbeeld met dit nummer van Daydream Delusion met Revenge. met Revenge. Daarvoor de Dirty Colors met Amazon Girl. Uh, dat uh, bracht de, de tijd op tien over negen. We hebben nog uh, natuurlijk 50 uh, minuten, maar we hebben ook indie. En deze indie jongens, die komen uit Zwolle. Leuke band hoor, trouwens. En dat is de Aspen games met Lightning. even ho, ho, ho. Dat gaat even zomaar niet. Dat uh, is een nummer die we overslaan. Uh, hoewel, uh, we draaien de groep wel, maar uh, dat nummer alleen niet. Penelope, hoorde hier de nieuwe van hun, uh, van het uh, welbekende RVP Records. Uh, dikke anderhalve weken geleden, toen klepperde de mailbox en uh, toen stond er iets in van Penelope. Ja, dan uh, gaan mijn antennes ineens uh, echt uh, wat overuren maken. En... Ik heb hem maar ook meteen er even afgepikt. Superstar Idol. Toch ook weer een beetje... Uh, een beetje een, een, een steken zo... in de richting van al die... talentvolle talentenjachtprogramma's. Ik denk dat we daar wel mee te maken hebben. Als ik het zelf beluister uit het... Uh, het uh, Behoorlijke stemgeluid wat Vicky van Zijl uh, aan de dag uh, weten leggen. Dus, uh, dus dat uh, zou zo'n beetje de strekking van het verhaal uh, willen zijn. Lightning worden je daarvoor met Aspen Games. Je hebt het al kunnen horen, de Levi's. Ik uh, zat net een beetje op hun Facebookpagina te, uh, te kijken. En het laatste wat ze gepost hebben was in, nou, wat zal het zijn geweest, in uh, december 2015. We zitten dus nu gewoon echt in april. En ik weet niet wat er uh, met deze jongens uh, precies is gebeurd, maar we gaan toch eens even op onderzoek uit. En ze uh, even vragen van uh, jongens, bestaan jullie eigenlijk nog wel? Want uh, als er zo lang eigenlijk niks meer uh, van, uh, van de band is uh, vernomen, dan is mijn vraag ook van: ja, zijn ze wel actief? Het zou best kunnen hoor, ik weet het niet. Uh, de laatste verschenen single, die hebben ze dus ook op YouTube gezet. Dat is ook. Waarom ik het even liet schieten, Kent Stop, dat is een uh, nummer uit 2012. Maar dit was het laatste wat ze hebben uitgebracht in augustus 2015. Het nummer dat heet With You. En dat ga je nu horen via YouTube. mm comes down Perceptions, de EP die uh, afgelopen jaar is uh, uitgebracht. Daarvoor hoorde je het uh, nummer uh, With You van uh, de band The Levi's. En dat uh, dateert uh, van augustus 2015. Hebben ze ergens geschoten in uh, de buurt van, uh, van de Duinen, denk ik. En als ik het zo bekijk, zou dat zomaar de slag uh, kunnen zijn geweest. Daar hebben ze het opgenomen. En ik heb uh, maar even een berichtje bij die jongens achtergelaten. Want ik heb echt het idee van ze zijn van de aardbodem verdwenen. Dus uh, het laatste werk wat ze hebben gemaakt was dat nummer uit uh, 2015. En voor de rest kom ik uh, nog materiaal tegen uit 2012. Maar dat is ook alweer vier jaar oud. Dus ja, wat, uh, wat er gebeurd is, dat weet ik dus niet. Maar goed, uh, het onderzoek uh, loopt. En we gaan kijken of, of er meer uh, uh, te horen is. Jongens komen overigens uit Den Haag. Is niet het enige haagse bandje wat we draaien. Want uh, Temple Renegade, uh, daar hebben we ook al uh, de laatste twee weken wat uh, aandacht aan besteed. Met uh, dat uh, mooie, uh, met die mooie EP die zij hebben uitgebracht. Uh, of, we, uh, of ik ook nog iets uh, leuks wilde schrijven. Nou, dat heb ik uh, ook gedaan. Uh, ben even kwijt uh, wat het ook alweer was. Dat, dat album, uh, hoe heet dat? Het <laughs> oh, is echt uh, de laatste tijd. Black Outer Ocean. Ja, inderdaad. Dat, dat album, dat heb ik, uh, dat heb ik gemaakt. Uh, en het, uh, ik heb nu gewoon een... Uh, echt een logale versie. Nou, ik had, ik had hem gewoon netjes gekregen... van die jongens. Maar ik denk... ik, uh, ik schaf hem gewoon zelf aan. Het is toch iets van... Uh, ik, uh, ik gun het uh, uh, muzikanten die uh, moeite doen... om. Bij ons in die mailboxen wat, wat achter te laten. Hebben de Levi's trouwens ook gedaan hoor. Zij euh, zijn niet de enige. En deze band heeft dat ook gedaan. Ooit, ooit. Euh, Zij zelfs ook nog bij ons euh, geweest. Om het een en ander te vertellen over een, uh, over een album. Wat ze toen hebben gemaakt. Maar dit is de EP die ze, ik dacht. In 2015 hebben uitgebracht. Helemaal helder heb ik het uh, niet. Maar het, uh, de EP heet Reignite. En het nummer dat heet Deliverance. En dit is natuurlijk uh, niet uh, datgene wat we moeten hebben. Want dat was nou juist ook dat, uh, dat, uh, dat nummer wat we net uh, hebben gedraaid. Uh, dus dat loop je dan uh, ga ik dat eventjes af uh, laten, laten draaien... want anders heb ik echt zoiets van... Hé, hey, uh, dat, dat, uh, dat klopt niet, want uh, dat is dat nummer van, uh, van de Levi's. Die zat nog een beetje in het systeem. Die zit nog ergens, uh, ergens vast. Ja, die moet ik dan nog even helemaal uit laten lopen. Bom, nou is die weg. En als het goed is, moet nu semi-stereo komen met uh, Deliverance. En dat nummer dat, uh, is dus van Reignite. Dat was het eerste wat ze deed. Marianne Oldenburg uit... Uh, ja, uit waar kwam ze ook weer vandaan? Uit Overijssel. Daar kwam ze sowieso vandaan. Maar ze is tegenwoordig neergestreken in uh, Utrecht. En toen uh, had ze van die band... Zijn er vier, uh, had ze de vier en is er één afgevallen. Toen hadden ze drie. En toen hebben ze zich besloten om ze maar out to the Quiet te noemen. En uh, hebben ze dit nummer... wat, uh, wat ze ooit hebben uh, uitgebracht bij... Uh, als Mary Had a Little Band... een andere versie gegeven. En toen klonk het uh, ineens heel uh, totaal anders. En dat is het nummer wat je net hebt uh, gehoord. Aar was talt. Daarvoor Daarvoor Stereo met uh, Reignite. Uh, de EP dan. En dat nummer dat, uh, wat je hebt gehoord is... Uh, the Deliverance. Nu weet ik dat... Uh, Soo the night met uh, met nieuw materiaal is, maar wij doen het nog even met dat oude materiaal wat ze wat ze heeft uh, liggen. En dit was eigenlijk ja de opmaat naar veel grotere successen bij de landelijke zenders. Dat nummer dat heet natuurlijk ja The Whale. disappear Comes first and you drown in the ocean. Here are you with us for another year. Then you find If you break them more than a way, the more blatant signifies. It's evidence you live It's quite rumpelous Serves in a rhythm It's bleached out with old life In één keer zo uh, breek ik hem af. Maar dat uh, komt ook omdat ik hem even geplukt had van Facebook. Uh, en een gedeelte van het uh, verhaal rondom uh, Accidental C. Hoe komt dat? Ik zat hier tijdens de uitzending. en ineens zie ik een duim van de Tom van de Popunie voorbij uh, komen. Ik denk: wat gaat hij nou doen? Ik zoek en ik zie ineens dit, deze band, Accidental Sea. Wie uh, zit er daarachter? Dat ga ik je nu ook even meteen vertellen. Want dat, uh, is een, uh, ja, dat, dat maakt mij dan op een gegeven moment uh, erg nieuwsgierig. Ik ga er eens kijken. En wie zie ik dan allemaal staan? Ja, Rikke Korswager, Die is van Halfway Stage, Heeft al een duim uh, gegeven. Dit is een band die uh, internationaal is. Want uh, ook hier uh, zijn de, de vleugels. Ook richting Scandinavië. Wat uh, Southbound had met Denemarken. Dat hebben deze jongens met Zweden. Uh, Rotterdam en Stockholm. Uh, de bandleden uh, zijn Remco, Rups. Sem en Mars. Dat zijn uh, de de dame maar goed, ik hou het op dat het een dat het toch ook een een, een Nederlandse band is, want hij uh, ja het, het, het, het wappert dus uit, tussen Rotterdam en Stockholm. Uh, waar gaat die band over? Het gaat over reizen, fouten maken en natuurlijk uh, opnieuw beginnen en verlies nemen, over beter willen weten, uh, mensen ontmoeten, verhalen en verschillen over nieuwe inzichten, kwaliteit en schoonheid. Nou, dat heb je kunnen horen bij dit fijne nummer wat je het uh, uh, gedaan uh, hebt. Dat, dat, dat nummer. dat heet. Uh, Another Year. Dat is uh, wat je net uh, hebt kunnen beluisteren. Daarvoor hoorde je trouwens. Uh, the Whale. van Sue the Knight. Nou ga ik uh, heel hard. Uh, uh, even opschieten. Want anders. dan uh, ga ik uh, een aantal dingen niet, uh, niet redden. Uh, dit is Kit Harlekin. Dus hebben we ook nog even wat. Uh, even wat stevige werk nog. Dan is hij in één keer afgelopen. Maar goed, we hebben nog, uh, we hebben nog uh, iets wat we nog uh, zeker nog onder de aandacht uh, willen brengen. Dat is uh, bij uh, de EP Songs for Robin, Jane Who, uh, dat was uh, in het eerste uur hadden we Anxiety. Dit is wat ze vooruit uh, geschoven heeft, dat, nummer, dat heet 24. You turn 24.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 man Dat ik een van de voormalige bandleden de, ja, deze week ook blij heb uh, gemaakt. Er schijnt ook een Facebook -actief, uh, groep uh, actief te zijn Of bandjes uh, gezocht. Of met, weet ik veel, te koop gevraagd. B muziek te koop gevraagd? Ik ben ooit uh, toegevoegd door een voormalige boerman van uh, de Bostille. De, de heer Michel Konings. En uh, ineens zag ik ook de naam van Chris Kork voorbij schieten. Dus uh, welkom Chris Kork bij deze groep, uh, toegevoegd door mij. Maar goed, uh, wat hij uh, wat uh, gaat doen, dat weet ik dus absoluut niet. Maar wat ik wel uh, weet, is dat dit uh, gewoon heel erg fijn is... Uh, dat we dat uh, nog hebben kunnen, kunnen draaien. Ubrig met Uniform Child. Uh, het is uh, bijna het einde, mensen, van, uh, van dit uh, fijne programma. Want uh, het zit er weer op. Dan hebben we nog materiaal liggen. Want we hebben uh, in het vorige uur de Ariane... een uh, eigen opname laten horen. En nu hebben we natuurlijk ook nog... Ja, hoe kan het ook anders? Nog een eigen opname van Salvebound hebben we nog uh, liggen. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En dat is... Ja, verder natuurlijk. En die ga je dus nu uh, uh, beluisteren. En wat uh, ons betreft uh, graag tot volgende week. En dan hebben we dus Ariane hier bij ons in de studio. To me, and I tell you to let go. To roughen up my feet and just move as far as I can go. I'm blank pictures ahead of me, a pencil in my hand, and when I look up, you take off towards another land.